11 uur. Waterbal gemoet met het NWS Journaal. De waarschuwing code rood vanwege de gladheid in het noorden blijft voorlopig nog van kracht. De waarschuwing zou vanavond aflopen, maar het KNMI denkt dat het zeker tot morgen overdag glad kan blijven door IJssel. Mensen krijgen het advies niet op de weg te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. Veel scholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven ook morgen dicht. Vandaag gebeurde er door de gladheid tientallen ongelukken in het noorden. Het Rode Kruis is zeer bezorgd over de voedselsituatie in een aantal belegerde steden in Syrië. De bewoners zijn ernstig ondervoed en moeten soms zelfs hun eigen huisdieren of kamerplanten opeten. In Madaya, dat omsingeld is door het Syrische regeringsleger, is eten onbetaalbaar geworden. Een kilo suiker of rijst kost er meer dan 80 euro. Het Rode Kruis waarschuwt dat de situatie alleen maar ernstiger wordt nu in Syrië de winter voor de deur staat. Premier Rutte noemt de gebeurtenissen in Keulen walgelijk en te bizar voor woorden. Eerder vandaag schreef PVV-lader Wilders een open brief aan Rutte... waarin hij klaagt dat de premier zich nog niet heeft uitgelaten over de kwestie. Volgens Rutte zijn we in Nederland ook alert... maar stigmatiseren en olie op het vuur gooien helpen volgens hem niet. Het lichaam dat is gevonden in Kloosterburen... is dat van de vermiste Jesse van Wieren uit Leens. Het lichaam lag begraven in de tuin van een van de twee verdachten... die gisteren zijn opgepakt... Zijn een man van 25 en een 27-jarige vrouw. Jesse van Wieren verdween in de nieuwjaarsnacht na een bezoek aan een café. De TBS'er Hendrik M. is na een klopjacht in België opgepakt. De 39-jarige Limburger staat bekend als zeer gevaarlijk. Hij en zijn vriendin worden ervan verdacht dat ze vorige week een bejaarde man uit Den Bosch hebben mishandeld en beroofd. Bij de zoekactie werd een team ingezet dat is gespecialiseerd in het opsporen van voortvruchtige criminelen. Het weer de vorstgrens schuift vannacht iets op naar het noorden. Daar blijft het een paar graden vriezen. In de rest van het land wordt het plus 6. Morgen eerst mogelijk nog ijzel in het noorden. Later gaat het overal regenen en de vorst verdwijnt. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1140 hier op CFM Zandvoort op het laatste uurtjes. Um, we gaan weer beginnen. 16 tracks staan voor je klaar. En de eerste track is van uh, toch wel een hele fraais Ja, Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar. Through uh, Away van Stu Jones. Van het label GAP Music, GAP Music. En dat is uh, ja, typische New Age muziek. Heerlijk om mij weg te dromen. En als ik het goed begrepen heb, doen menig collega's, radiocollega's doen het dan ook. En ik hoop en ik ben benieuwd of ze het eind van dit programma weer gaan halen, of juist niet. Nou, laten we maar eens beginnen met Stuart Jones... But now I see Spirit within me, my lover, my assassin. With your whisper in the storm of my heart, there are flames inside me, around me, above me. Be. This side. Se pelvi não vejo ninguém Tambor dentro do peito coração maneira Para de chover que já é primavera Amanhã já vem e parece que mera Vera fantasia de quem só espera Se eu não morrer eu vou te ver